Slam FM Foonfuck. En dus tijd voor de Slam FM Foonfuck. Vandaag is het Nationale Oudere Dag. En nemen we ook iemand op die dag in de zijk. Jazeker, sterker nog. Ik heb het uh, lumineuze idee opgevat om mijn eigen, mijn bloedeigen opa en oma in de zijk te nemen. Maar toen ik het had uitgesproken, dat idee hier, kreeg ik eigenlijk wel weer spijt van. En nu moet ik het gaan doen en dan durf ik het eigenlijk niet meer. Nou, goed, oké. Okay. Um, allemaal moet bij elkaar verzamelen. Ja, je doet het eigenlijk niet, in Je eigen open. Ik heb zo'n leuke open oma ook. Eigenlijk mag je het niet doen, maar vooruit. Ik ga het toch proberen. We uh, nemen een uh, verhaal uh, van een oude vriend. Een oude vrijer uit de oorlog. We nemen je eigen opa en oma. En dan krijg je deze van. We bellen maar. Spannend. Meneer, vrouw Bokker, goedemorgen. Dag Rietje. Go goedemorgen, je, spree je spreekt met John Verwoerd. Het permanent. Hallo. Nou, ik ken, ik ken geen Sion verwoord, hoor. Ken je mij niet meer, Rietje? Nee. We hebben nog samen gedanst in de, in de oorlog in Beverwijk. Nou, ik en... denk dat u een verkeerde voor u hebt. Nee, u was toch de dochter van mevrouw van de Zon? Ja, dat was ik, maar de, ik heb ook nichten die zo eten. Nou, maar wij hebben daar een avond samen gedanst, hoor, in mijn herinnering. Nee hoor, niet bij mij. U bent nou toch getrouwd met Ger? Ik ben getrouwd met Ger, ja. ja. nou, dat kan er dan maar één zijn. Nee. toch duidelijk. Ik, uh, ik, uh, ik ken me echt niet herinneren. We hebben staan zwieren en een zware woord, ritje. is dat? Mijn man die vraagt wie is dat? Ik zeg, ja, is nee, ja, dat snap ik natuurlijk. En uw man kent mij ook niet meer, want nee. ik heb ook nog wel met uw man uh, contact, contact gehad. Nee, nee. Op de Pruimendijk vroeger. Op de Pruimendijk vroeger, nou, alsjeblieft. Ja. Yeah. Ja, u heeft hem... Ja. Nou, ik geef u. mijn man dan even. Ja, nou, graag. Ja. Ja, meneer Bakker met John Verwoerd uit permanent. hallo. Ja, hallo. Ja, ik zeg net tegen uw vrouw, ik heb, ik heb nog samen met haar gedanst in de oorlog in Beverwijk. Ik zat zelf in de kolenhandel. Nee. Maar u vindt het toch niet erg dat ik een avondje met uw vrouw gedanst heb in de oorlog? Wat moet ik hier nou mee? Nou, misschien heeft het, u, heeft, het, heeft het u nooit verteld. Nou ja, natuurlijk wel. Leuke, leuke vrouw. Ja, hoe groot was je? Spontane vrouw, klein vrouwtje was het altijd. Oh ja? Dat weet ik nog wel. Ik dacht, dat zal het gaat zijn Eén, één, tussen de 1,60 en de 1,65 denk ik. Een mm -hmm. mm -hmm. beetje krulletjes. Mm -hmm. Ja. Ik <laughs> denk dat je het verkeerd hebt. <glig> nou, <lacht> dat is wel een teleurstelling, want het. Ja, ja. is nou, een stille, ja. stille jeugdliefde, meneer Bakker, eigenlijk. Ja, oh, maar dat kan niet, jongen. Nou, het dat... is toch een leuke vrouw. U, u doet ja, net nee, alsof je het als ik er niet verliefd op heb kunnen zijn, uiteindelijk. Ja, dat gaat het niet om. Godverdorie. Ja. Ja. Nou, doe je best, verder. Maar er komt geen koffiemoment. Nee, hoor. Oh. Zo, zoek het lekker uit. Zet ik de radio weer even aan, denk ik. Je hebt gelijk. Ja. Doei. Volgens mij heeft maar open nog niet helemaal door dat hij met zijn kleinzoon heeft gebeld. Even terugbellen. De bakker steekt u. Ja, nog even met John Verwoerd heb ik nog één klein vraagje voor u. Ja? Heeft u ook de radio wel eens aan? Ja, hoezo. Waar luistert u naar na, als ik vragen mag? Wat maakt dat nou uit waar ik naar luister? Ochtends bijvoorbeeld. Ja, naar wie? Ja, naar wie? Luistert u s ochtends? Ja, Wie? Je, jezus, op, op, op de Tors is er gelopen, ik, weet ik veel. De Tos? Ja. Weer een teleurstelling. Ja, dan moet ik daar naar luisteren voor jou. Heel leuk programma s ochtends op de radio. Waar ja, je, daar ik, luister ik altijd naar. Weet je wat jij moet doen? Nou. Je moet eens dus een keer naar een dokter toe gaan. Mag ik je groter? Ja maar. Hij heeft dat nog niet door. Zijn eigen kleinzoon. Hij herkent hem niet. En dan luistert er niet naar op de radio. Dat blijkt. Nou, nog één keer bellen dan. Ja. Ik weet het weer. Nou, moet je niet vervelend worden, jongen. Doei. Het is. Het is. Nou ja, laatste keer dan. Bakken. Ik heb het gevonden. <lacht> nou, ik moet echt maar als mezelf gaan bellen als ze eigenlijk klein zijn, anders wordt het er niet. Met een verbakken. Warming up, met lekker schaarthuis. daar luister ik altijd naar. Ja, ik ook. Vinden we het leuk? Ja. Weet u nou wie u aan de telefoon heeft gehad? Nee, Alex. Ja, Oma. Ja. En opa. Ja. Hoort u wel eens uh, de phone fucks ochtends? Of ik hem wel eens hoor? Ja. Ja, niet altijd. Maar ik ben niet op uw hoede. Ik ben niet op mijn hoede, nee. Ook niet op Nationale Dag. Is het vandaag Nationale Dag? En als er dan een hele rare man belt met een heel raar verhaal? Oh, Lex Schaathuis. <laughs> Wat ben jij gemeen? hoor er nou toch nog Sorry. En wij trapten er helemaal in, hè, Met boter en suiker. En opa die werd kwaad. Hij zich zo. Nou ja, neks toch. En opa staat nou te lachen hier. Wacht even, krijg je even een commentaar van. Ja, dat is goed. Ze, wat ben jij voor een lul van een vet? <lacht> <lacht> nou, is, is het, vindt u het geen eer op de Nationale Oudere Dag zo, uh... Ik ben er helemaal gek van, wil je dat geloven? Ja. We begrijpen er al helemaal geen moer van. Ja, hier komt de oma nog even. Ja, dat is goed. Nou, je hebt ons aan op de pakken gehad hoor. Ik kom het heel snel goed maken, is dat goed? Ja, dat is goed, dus ga. Oké, nou rustig aan. Rustig aan, hè? Ja, oké. Groetjes hè, lieve. Doei. Doei. Slimmert hem,